8 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Joran van der Sloot is in Peru veroordeeld tot 28 jaar cel... voor de moord op Stephanie Flores in 2010. De openbaar aanklager had 30 jaar geëist. Ook moet van der Sloot een geldbedrag betalen aan de familie van Flores. Woensdag bekende hij voor de rechtbank schuld aan de moord... en zei dat hij spijt had. Het voorlezen van het vonnis in Lima duurde bijna twee uur... en daarna gaf van der Sloot aan mogelijk in hoger beroep te gaan.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 Hele goedenavond. En dan opeens luister ik heel anders naar die tune. Want dan hoor ik de koningin en dan denk ik... ja, daar gaan we het over hebben. Uh, en niet voor niets, want de uh, gast vandaag is Doreen Hermans. Is historicus, kenner van het Koningshuis. Schreef er meerdere boeken over. En uh, ja, we gaan het natuurlijk hebben over dat bezoek... en alle ophef uh, deze week, Doreen. Ik mag Doreen zeggen. Uh, want dat was me nogal wat. Ik kan me voorstellen dat dat voor een uh, kenner van het Koningshuis... Uh, smullen is geblazen zo'n week, of niet? Nou ja, ja, ja, Het is in ieder geval het is niet zij Nee, nee. het <laughs> was helemaal ieder geval niet saai. Met die, hele mooie foto's, trouwens. Maar met die hoofddoek en zo. Maar ja, goed. Het is natuurlijk een heel raar relletje weer. En... Ja, je, je denkt gelijk aan het relletje. Want dat is dan toch wel wat blijft hangen. Ja, dat, nou ja. Eigenlijk wel. Ja. Maar goed, jij hoort dan weer dat ze op uh, bezoek is. Ik neem aan dat jij daar anders naar luistert dan ik. Want het is jouw core business bijna. Ik bedoel, hoe volg je dat dan in zo'n week? Zit je echt aan de radio en tv gekluisterd... om alles te zien waar zij uithangt? Nee, ik moet zeggen, dat, dat is eigenlijk meer iets voor anderen... Euh collega's. Maar ik ben eh, namelijk nogal bezig met eh, over de 19e eeuw schrijven en zo. Dus dan is dit net iets minder. Is net iets meer achtergrond. Uh, en, en het wordt pas interessant als er zoiets geks bestaan. Maar ik vind het wel heel leuk om naar te kijken trouwens. Maar het ja. is niet zo dat ik denk. Ah, ik ga, weer, ik ga er weer voor zitten de hele dag. Nee, we zijn er net trouwens wel even voor gaan zitten. Want op Nederland 1 was een soort samenvatting van die reis. Ja. En dan zat je toch wel een beetje te smullen, volgens mij. Ja, maar. ontzettend leuk. Ja, daar zou ik wel wat langer naar willen kijken. Het is ja. echt uh, heel leuk om te zien hoe ze in de praktijk dat doen. Allemaal hele kleine dingetjes, die, daar hou ik van. Ja, en wat valt jou op dan als jij naar kijkt? Uh, nou, bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat Beatrix zoveel praat. Die zit eigenlijk, loopt altijd te keuvelen. Uh, met wie er naast haar loopt. Dat ze loopt uh, en, en dat ze toch altijd maar. Ja, iedereen doet de hele tijd zo, zo, zo, zo, zo zijn best voor haar natuurlijk. En dan eindeloos maar blijven zeggen hoe geweldig iedereen het doet. En zo. Dus het is een soort. Ik vind, het, ja, ik, vind het wel, ik vind het heel knap. Dat je dat kunt. Ja, dat je dat volhoudt. Maar ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk haar core business. Ja, dat klopt. Als ze dat niet zou kunnen, zou het. Uh, Vrij dramatisch. Hè? Ja, en als je dan, uh, volg je dan ook nog een beetje Maxima en, en haar man? Ja, dat is natuurlijk toch leuk om, om te kijken hoe dat uh, samen daar rondloopt met zijn drietjes. Ja, En dus... Vind je dat het er gezellig uitziet? Denk je dat ze echt naar hun zin hebben? Ja. Dat, kun je niet, dat kun je niet zien zo. Het lijkt mij eerlijk, gezien, het lijkt mij altijd fijner om gewoon uh, in bad te liggen of zo. Of uh, uh, lekker uh, iets, iets heel ontspannends te doen, maar... Toch hebben ze, ik denk dat, het, dat ze heel geïnteresseerd zijn, deze mensen. Dat zijn ze sowieso. Maar um, alles kan natuurlijk, alles draait om de dosis. Ik weet niet of dit een beetje een overdosis is voor ze misschien, maar. Ja, zo'n hele week? Ja, ja. het lijkt me heel pittig. En heel weinig slaap, heel erg vroeg beginnen en eindigen. Ja, en altijd maar lachen. Altijd maar vriendelijk en lachen. En... Ja, ja, ja. Maar ze ja, ze kunnen dan, het wel goed. Ja. Daar moet je voor in de wieg gelegd zijn. Nou, misschien zijn ze dat wel. We gaan ja. het ja. hebben over het koningshuis. Ik wil het in ieder geval uh, over twee dingen met je hebben. Uh, jouw passie voor dat koningshuis en waarom je daar zoveel onderzoek naar doet. En natuurlijk uh, deze week en uh, wat er allemaal gebeurde. Het relletje. Laten we even luisteren naar een uh, compilatie van de gebeurtenissen. Net als vorige week zondag in Abu Dhabi bezocht de koningin ook hier in Muscat de grote moskee. Opnieuw dus in traditionele en aangepaste kleding. Een roze sjaal en een zwarte abaya. pvv leider Wilders keurde het dragen van het doek af... omdat het een symbool van de onderdrukking van de vrouw zou zijn. Dat is echt onzin, was het antwoord van de koningin op zeer besliste toon. Voor veel vrouwen geldt hier juist het tegenovergestelde. Inhoudelijk lijkt me ook de uitspraak volstrekt terecht. Want de stelling dat het hoofddoek een symbool is van vrouwenonderdrukking. dat als algemene stelling is natuurlijk inderdaad onzin. Ja, de laatste was natuurlijk onze premier. Ja. En wat vind je daarvan, wat hij zegt? Ja, dat had hij misschien beter eerder kunnen zeggen. Want dat is natuurlijk, dan hoefde, had beter ze niet hoeven zeggen. Ja, want dat zit erachter volgens jou? Nou, ja, ik denk dat uh, het voor haar heel moeilijk is. Om, ze wordt natuurlijk al jaren geprovoceerd door, door Wilders. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat ze, ze zo'n moment heeft gehad... dat ze dacht, nou, nu heb ik er even genoeg van... Dit zal maar een topje van de ijsberg zijn, wat ze nu zei. Want zij is heel heftig en, uh, en gedreven en zo. Dus ze zal... Uh, ik denk dat zij... Zij praat in het dagelijks leven echt niet in kerstredes. Dat uh, denken wij misschien. dat Omdat um, dat het natuurlijk heel specifiek woordgebruik is daar. Maar dat is juist zo specifiek... omdat um, Beatrix zelf eigenlijk ook niet zo praat. Dus die heeft daar ontzettend... Die moet er heel erg inkleden wat ze daar allemaal gaat zeggen. En, uh, maar zoals die, zij praat zelf... Eerder wilde in het uh, privéleven dan, uh, dan zoals in de kerstreden. Ja, want wilde Ja, wilde in die zin dat ze heel uh, uh, direct en, en snel en, en, en scherp... Uh, daar houdt ze wel van, van die toon op zich. Dat, dat, dat, is zelf, dat zijn ze in de familie ook uh, gewend. Zo, zo praat men daar ook. Dus het is heel vervelend dat je, dat, uh, dat je zo'n wilder dan niet uh, even op zijn plaats kan zitten. Ja. Maar, maar hoe moet... gaat dat dan in die familie? Vertel daar eens wat meer over. Ik bedoel, gaat dat zo hard tegen hard? Of, of, of, ja, of duidelijk? Nou, ze hebben in ieder geval het Russisch bloed. Dat is bij Anna Palovna in dat tijd uh, is dat in de familie gekomen. Dat was de dochter van de Tsaren. en de, de tsaren zijn nogal um, ja, hoe noem je dat nou? Ja, in ieder geval temperamentvol, een beetje... recht voor zijn raap. Nogal, nogal. Dat is heel zacht uitgesproken, zoals oh, ja. Mark Rutte zou zeggen. Um, maar het is uh, ja. Het is een soort temperament waarbij ze heel snel in, in, uh, uh, in woede kunnen ontsteken... en driftig en snauwen en zo. En dan, ja, dan wordt er in de familie dus ook gezegd van... Uh, uh, vaak zeggen ze niet sorry, maar zeggen ze gewoon... het was mijn Russisch bloed. Oké. Okay. Maar to ze, kunnen, ze kunnen flink tekeer gaan. En dat is ook wel weer leuk, vind ik eigenlijk. Ja, dus eigenlijk zijn ze wel misschien aan elkaar gewaagd, Beatrix ja. en Wilders. Oh, ik denk dat uh, Beatrix uh, Wilders in de holle kies uh, zou kunnen stoppen. Echt. <laughs> ze zou zo, ze heel erg korte een mee kunnen maken, maar... Ja, maar even terug naar haar niet uitspraak. Hè? Die, die uitspraak, dat ze dus tijdens die persconferentie... we hebben daar natuurlijk geen geluid van... maar dat wordt dan door de journalisten verteld achteraf... dat ze heeft gezegd, dat is onzin. Hè? Die hoofddoek als, hoofddoek als symbool van uh, onderdrukking. Toen je hoorde dat ze dat had gezegd... dat verbaasde jou dus niet echt. Nee, Hoop. helemaal niet. Ik um, bedoel, maar ik vond die, die zucht ook mooi... Zo'n diepe zucht en dan, ja, wat kan je tegenwoordig nog verrassen of zoiets. Ja, dat vind ik, uh, dat moet ik wel, wel ja, dat vind, vind ik heel leuk eigenlijk. Vind ja. Ik nou ja, je ziet gewoon, je hoort haar, uh, daar zit een hele wereld achter, achter die zucht. Ja, wat voor wereld dan? een wereld van stamvoetend zich ergeren aan al die uh, aanvallen... die, die flauwekul aanvallen van de afgelopen jaren. Die, ja, niet allemaal flauwekul, maar in principe zit er wel veel raars tussen. Natuurlijk. Ja, want, want behalve dit, bedoel, wat, om even het geheugen op te frissen, wat heeft Wilders nog meer tegen haar gezegd de afgelopen tijd? Nou... Dat ze als een haast de regering uit moest. nadat ze een hele brave kerstrede had uitgesproken. En uh, dat ze. Uh, ja, lid, lid moest worden. dat ze. wel als ze lid was van GroenLinks. nadat ze gewoon heel uh, keurig. zei dat, dat in die kerstrede. Dat, dat de aarde. dat we daar zitten mee moeten doen. Het is, uh, het is vooral. Kijk, het, is, het taalgebruik is zo interessant. Want je hoort dus haar bij die. die kerstrede is echt een soort symbool. Je hoort haar daar gewoon echt. alle moeite doen om haar mening. 25 keer in te, te dammen of uh, ja, wollig te maken. Terwijl, en dan heeft Wilders gewoon één hoop, een klein schotje in het doel, Dan is hij gewoon. Hij heeft weer gewonnen. En zij kan niks terug doen. En nu heeft ze dan eindelijk één een keertje iets terug kunnen zeggen. Het is natuurlijk niks. Maar... Ja. En, en, en, en jij zegt dat had niet gebeurd als uh, de premier, Mark Rutte... Ja. eerder het voor haar had opgenomen. Of eerder daar iets over had gezegd. Wat hij eigenlijk vanmiddag heeft gezegd. Ja, dat, dat lijkt mij. In ieder geval wel. Ik bedoel, zij heeft nu echt iets, iets opgekropt. Heeft ze een beetje eruit kunnen gooien. En dat had, uh, wilde, uh, als Rutte dat had gedaan... dan had ze waarschijnlijk minder die noodzaak gevoeld. Ja. En, en, en heb jij enig idee? hoe dat dan gaat in, binnen dat uh, uh, gezelschap van Maxima en prins Willem-Alexander... en Beatrix, die horen dan als ze daar zijn dat Wilderstad heeft gezegd. Hoe zou dat gaan? Heb je daar enig idee van? Zeggen ze dan tegen elkaar, nou ja, ik wou een vloek doen... maar dat laat ik toch maar niet doen, ik weet niet of ze vloekt. Vloekt de koningin? Uh, <laughs> nou, <laughs> vind ik nog een een vraag Nee, ze heeft stevig taal gebruikt, laat het zo zeggen... Ik ben er nooit bij geweest dat zij vloek zijn. Dus dat zou ik zeker niet durven beweren. Maar um, ja, ja, ze hebben. Ik, ik zie het wel een beetje voor me, maar dat, dat kun je niet precies... Uh, ze, ze hebben wel een heel, scherp, heel scherpe manier van scherpe humor... en scherpe uh, uh, observatie. Maar ik denk dat het, dat het leuk is om naar te luisteren hoe ze daarop reageren. Maar dat horen ze dan via de RVD, denk ik? Of gaat dat gewoon via de media, weet je ja. Nou, Dit soort dingetjes ben ik niet zo sterk in. Maar ik nee. denk dat ze... Dit, ze worden wel door iemand uh, op de gehouden van de RVD natuurlijk. Ja. Die vertelt hen, dit en dat is gebeurd. Dan gaan ze wel even luisteren. Ja, dat dat, ze, dat zijn dan het. niet de dingen waar ik naar nou zo'n thuis nee. in ben. Nee. Maar goed, uh, anyway, zou ik willen zeggen... Ze, ze was in ieder geval boos over. En dat heeft ze niet onder stoelen of banken geschoven. En uh, ja, jij zegt dat dat had anders gelopen... als de premier eerder wat uh, zou hebben gezegd. Uh, doet ze dit eigenlijk vaker? Dat ze zo uit de, uit de stof schiet? Um, nou, binnenshuizen is heel veel. Maar, maar niet, uh, niet uh, buitenshuizen eigenlijk. Dat, dat is de laatste tijd wel eens iets vaker voorkomen lijkt me. Um, maar, maar in principe weet zij als geen ander dat dit niet hoort. Dat weet zij zo goed... Want dat is gewoon echt een soort. Dat is ademen voor haar. Dat, je dus, dat ze uh, privé een ander iemand is dan, dan daarbuiten. Dat ze een heel ander taalgebruik heeft. Ze speelt eigenlijk als de hele dag het, dan een rol, hè? buitenshuis, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, ja, ja, het, het functioneren noemen ze dat daar. Ik heb wel eens iemand gehoord die. Uh, van het personeel die. Ja, die is natuurlijk toch als een soort fly on the wall zitten die daar. En die zeggen dan dat, dat Beatrix, zodra ze dus gewoon gezellig uh, daar zit... Uh, als het gezellig is, zeg maar, uh, als ze onder elkaar zijn... dan is ze het uh, een grote, ja, gezellige uh, kletsmilieu, zou ik bijna willen zeggen. Maar ik bedoel, die, die, ja, die is heel gezellig en heel, uh, uh, ja, die, die, een spontaan leuk iemand... Maar zodra ze dan dat moment komt dat ze dus moet over, dan wordt het een totaal ander iemand. Die, zei, uh, die man die zei tegen mij: het, was, het is alsof ze een soort harnas aandoet. Je ziet die schouders gaan rechten en je ziet en dan komt een totaal ander iemand opeens uh, naar voren. Altijd afschuwelijk eigenlijk, hè? Of niet? Nou ja, ik denk dat iedereen wel een beetje in zijn werkleven anders is dan in zijn uh, privéleven. Maar het, het strekt bij haar natuurlijk wel ver. Dat is... Heb je er wel eens ontmoet eigenlijk? Nee, maar ik heb wel eens in de gestaan bij een, op een feestje. Maar, een feestje, maar, Nou ja, een feestje. Het ja, was bij uh, Pieter van Vollenhoven die, uh, die gaf dan uh, uh, voor zijn verjaardag... Uh, in de zoveel tijd geeft hij dan een vrij grote bijeenkomst. En uh, daar mocht ik dan ook zijn. En uh, nou, daar stond ik toevallig naast haar. Maar... Niks gezegd? Nee, prins Willem-Alexander zei iets toen. Dat is, dat is wel tien jaar geleden, hoor, Maar die had namelijk nou, weer deelden toen dezelfde asbak... En uh, hij zei, uh, oh sorry, dat is niet erg. Vooral niet toen ik zag wie het was. <laughs> nee, dus helemaal oh niet, sorry, want hij bestoot jou ja, aan of hij zo. Ja, zoiets, weet ik het wel. Er, er, ging, er ging iets mis met die asbak niet geval. Ja, en ik vond het, uh, mijn hart maakte een sprongetje toen ik zag dat hij het was. Vond ik wel leuk. Ja. Je hebt een boek over hem geschreven, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Laten we het even over uh, Juliana hebben, want we hebben ook een mooi fragment. We gaan even eigenlijk terug de geschiedenis in. Want ook Juliana, die heeft nog wel eens uh, wat uh, onderwerpen. Omstreden dingen gezegd. Dan gaan we terug naar 1952. Dat was een, een, een reden in het uh, congres van de Verenigde Staten. We gaan even luisteren. Confidence is the only workable basis for international cooperation. Let us all do. As best we can. Leave the rest to God. He will not forsake this poor world. Ja, dit moet je even uitleggen. Wat, wat was dit precies? Ja, dit laatste was nogal... Uh, uh, ja, Bijbels. Die, die, spreek, die, die reden was nogal Bijbels, überhaupt. Ze heeft daar helemaal uh, de tekst van die de regering haar wilde uh, in de mond leggen, heeft ze gewoon terzijde geschoven. Wat voor een reden was het? Die nou, het was een heel. Het was, uh, ze moest het uh, Amerikaanse congres toespreken, wat natuurlijk een heel bijzonder moment is. Maar dat moet je dan. Ja, de, de kunst is dan om gewoon heel veel te zeggen zonder dat je heel veel zegt eigenlijk. Dus in ieder geval, moet, het is allemaal heel diplomatiek, heel fragiel wat je daar zegt. En vandaar dat uh, Hans Stikker de. Minister van buitenlandse zaken helemaal, uh, uh, ja, toch wel in de stress raakte toen hij de tekst zag die uh, Juliana had geschreven en die ze wilde gaan uitspreken en hij zei dus dat dat echt toch niet de bedoeling was en toen zei ze maar wat wilt u dan dat ik ga zeggen moet ik weer gaan zeggen dat het bier weer best is is een soort zo van moeten we weer over koetjes en kalfjes praten nee ze wilde echt iets Echt iets, uh, iets, iets toevoegen. En wat zei ze hier? Wat, wat voegde nou, ze? Ze heeft een heel pacifistisch getinte uh, reden rede gehouden. En dat uh, was in die tijd een heel, uh, was dat een heel precair standpunt, omdat je daarmee je eigenlijk, uh, dat werd vertaald als dat je je achter de communisten uh, schaarde. Dat je. En, en dat, dat lag dus heel gevoelig. Het lag ontzettend het, het, het gevoelig. Het was van de koude oorlog. Ja, hè? ja. ja precies. En het, was, uh, nou, het lag zo gevoelig dat uh, Juliana en Bernard hadden daar enorme ruzie over. Want uh, daar in, in Amerika hadden ze een, was een persconferentie... waarbij het blijkbaar duidelijk was voor de mensen die erbij waren... dat ze ruzie hadden. Want um, Bernard was, is juist heel erg uh, uh, Amerikaans gezind. En heel, uh, die was totaal niet pacifistisch. Die, was, uh, die vond dat allemaal gezeur. Maar die, die was natuurlijk heel... Uh, dus die, die vond dat idioot wat ze voor allemaal zei. En in, in Den Haag werden we enorm leuke smalende opmerkingen over gemaakt. Het was wel geestig. Ik ben nog even vergeten wat daar gezegd werd. Maar er was eentje die zei van... Heeft de koningin um, heeft die, uh, heeft ze, ja de Bijbel... Nou ja, daar is een of andere leuke uitspraak van me. Die heb ik nu even niet paraat. Nee, maar goed, als je dat dan vergelijkt met hoe Juliana zich zeg maar, opstelde... Hè, uh, wat zij zei en hoe ze dan toch haar mening probeerde ja. te ventileren... zie je daar overeenkomsten met haar dochter, Beatrix... Ja, nou, dat was wel wat overdachter daar natuurlijk. Hè? Misschien was dit ook wel heel overdacht. Dat weet je eigenlijk niet. Het kan een slip of de tong zijn geweest van Beatrice uh, gisteren. Maar het kan ook uh, heel op overdacht zijn geweest. Ze dus dacht: nu wil ik dit even zeggen. En, um, Misschien Juliana heeft ze wel met dat... haar zoon en, en uh, Maxima besproken. Van, kom maar nou, laten we het er niet meer bij zitten. Ik ga hier morgen gewoon wat over zeggen. Zo zou ja, het kunnen gaan kan van natuurlijk, alles. toch? Ik kan van alles, zeker. Ja, ik kan me, kan me echt niet voorstellen dat ze... even tegen uh, Maxime Verhagen heeft gezegd... en Oerie Roosentaal... Uh, vindt u het goed als ik ga zeggen dat het echt de onzin is... en dat ik ze even diep ga zuchten. En dat ik dan zeg, nou, ik laat me nergens meer door verrassen. Ik denk niet dat ze dat... Die zullen vastgezegd hebben van, nou ja, u mag best iets zeggen... omdat u het daar niet mee eens bent of zo. Maar, maar de de de woordingen zijn natuurlijk wel, uh, wel apart. Ja. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En met vandaag één gast. Dorien Hermans, historicus en kenner van het Koningshuis. geeft er meerdere boeken over. En uh, is er, nou ik weet niet, ben je er elke dag mee bezig met het Koningshuis? Is dat zo dat je nou ja. iedere dag onderzoek doet in de boeken en, en voor je nieuwe boeken? Ja, op het moment wel. Maar dat is niet altijd zo. Nee, gelukkig. Nee, niet nee. altijd zo. Nee. Nou, wij, wij hebben ook gesproken vandaag uh, met een uh, collega van jou... Danielle Hooghiemstra. Daar heb je ook een boek mee geschreven. Ja. En zij zegt iets over waar die passie van jou eigenlijk begonnen is. Ze heeft mij wel eens uh, verteld dat ze vroeger altijd die, die, al die bladen las... van de vorsten en zo. <laughs> En dat ze, tot mijn verbazing eigenlijk... zei ze dat ze dan daar altijd heel onzeker van werd... omdat ze dan al die mooie prinsessen zag. Dus ze voelt zich dan wel heel erg aangetrokken... tot die, tot die uh, dromerige prinsessenwereld. Maar tegelijkertijd... Um... Wil ze dan alles ervan weten en dan wil ze eigenlijk juist doorprikken uh, en weten wat dan de werkelijkheid is? Ja, wil, wil jij eigenlijk zelf zo'n prinses zijn? Of, of is dat er toch niet, Dorien? Nee, ik, nou, dat, dat staat wel zo ver van mij vandaan dat ik het wel. Maar ik, dat ik het een beetje bewonder, dat, dat, dat is wel. Ik heb een heel raar dubbel gevoel erover. Maar ik, ik kan het gewoon niet geloven dat het zo. Ze kunnen het zo goed allemaal. En, en, maar er zit natuurlijk ook heel veel achter. Ik ben er gewoon psychologisch erg geïnteresseerd. En dat... Uh maar is het begonnen bij dat blad Vorsten? Wat dan ergens gelezen werd toen je klein was? Nou, toen zat ik bij mijn, mijn grootmoeder altijd. Uh, zat ik me een beetje te vervelen. En dan, uh, die had zo'n stapel liggen daar. En ik zat toen net uh, in de puberteit. Dus ik was eigenlijk niet. Uh, ik, ik was niet geïnteresseerd in die kleine prinsjes. Die vond ik gewoon te saai. En ik zat er net tussenin. En ik vond die uh, Beatrix en de zusjes en nou, zo. die waren gewoon te oud. Die vond ik ook een beetje tuttig allemaal. Maar het was toch. er waren toch allemaal wel dingen die ik interessant vond. Maar mijn echte. Um, is het nooit zo dat is eigenlijk nooit echt heel erg een, een, een, een hobby voor me geweest? Echt niet hoor. Maar dat was toen ik met Pieter van Volhoven uh, ging uh, interviewen. Dat is eigenlijk het begin geweest van mijn uh, koninklijke op, uh, interesse, zeg maar. Obsessie, waar je bijna zeggen. Ik wou bijna obsessie obsessie, zeggen, maar dat, dat is <lacht> nou ook wel niet zo echt. Niet nee, het is geen obsessie. Nee, of was geen dat obsessie. een Freudiaanse verspreking? Nee, dat toch was, een beetje wel. Nee, dat was niet Freudiaanse. was gewoon nee, ik, ik zie het toch wel echt als, als werk. Ja. Ik vind het heel leuk om dat te kijken, maar ik vind ik, ja. Maar, maar even over die Pieter van Vollehoofd. Wat, wat, wat, toen werkte je volgens mij bij Elsevier. Ja. En toen ging je hem interviewen. Ja. En wat, wat gebeurde er dan dat de vonk daar zo oversloeg? Uh, nou, het was zo dat ik... Um uh, ik rolde echt het koninklijk huis binnen, zo, zo, zo kan ik het achteraf wel zeggen. Want ik rolde namelijk de auto uit. Uh, ik bleef hangen met mijn. Uh, met mijn ik, ik, ik struikelde over mijn rugzak. Ik bleef hangen met mijn. Het een voet in de hengsels van mijn met de, rugzak. Met de rugzak ja, met die ja, van volle ja. hoofd. Ja, nou, die had, was natuurlijk niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Maar... Um, ik ben dol op rugzakken, maar goed, dat, dat was niet te bedoeling dat hij zo'n hoofdrol ging spelen daar op dat moment. Maar ik bleef nou eenmaal in hangen en toen viel ik op de grond. En die rugzak ook en alles wat erin zat ook. En er stond een, een lakij die stond te kijken. Die, die vertrok geen spier, die deed net alsof hij dat uh, elke dag zag. <lacht> en uh, <laughs> Ja, het was heel, uh, heel gek. En toen ben ik bij Pieter van Vollenhoofd binnengekomen. Dus met een, uh, met een gescheurde panty. En bovendien was ik veel te laat. Want ik was eigenlijk op een andere locatie. Uh, namelijk bij Paleis het zelf aankomen uh, aankomen zitten. Je bent vaak te laat, heb ik begrepen, of niet? Nou ja, da daar heeft hij toen een voorwoord over geschreven. Dat hij inderdaad eigenlijk... Ja, ik geloof dat ik maar één keer op tijd ben geweest bij hem. En dat was toen, daar was hij toen heel verbaasd over. Daar heeft hij een voorwoord over geschreven in de uh, editie van, het, uh, van de biografie die ik heb geschreven over hem. Maar, maar goed toen je daar dan binnenkwam, gehavend, wat gebeurde er dan dat daarna dus kennelijk uh, de vonk oversloeg van het Koningshuis op Dorine Hermans? <laughs> nou, um, het was zo dat hij. Ik vond het verbazend hoe uh, gespannen hij was. Eigenlijk was ik dus de gespannene, moest ik zijn, en hij dan de... Maar, want hij had altijd zo'n imago van een vrolijke vlierenfluiter die daar een beetje stond te zwaaien op dat bordes. En, maar dat was, helemaal, dat was nu helemaal niets. Het was een soort... Hij was heel gespannen. en. Ja, toen zijn we eens gaan praten... en toen zijn we eigenlijk over totaal andere dingen gaan praten... dan waarvoor ik kwam. Eigenlijk hebben we daar überhaupt bijna niet over gehad. Zodat we een, echt anderhalf uur hebben zitten kletsen. Uh, en ik vond hem ontzettend grappig... En, echt veel leuker dan ik ooit gedacht had. En ik zei ik ook tegen hem op een gegeven moment... toen hoorde ik mezelf zeggen... Uh, u bent veel leuker dan, dan, dan ik dacht. <laughs> en, uh, en hoe reageerde je die, Dat hoor ik wel vaker. Ja. Maar goed, wat gebeurde er dan dat je daarna dacht... ik ga nu uh, meer me daarin verdiepen? Nou, eigenlijk dat hij, zo, dat, dat, dat hij zo gespannen was... en dat ik dus merkte dat ik dus in dat gesprek dat ik zo langzaam mijn handen een beetje begon te voelen... waar het vandaan was gekomen. En dat het dus helemaal niet zo leuk was geweest. Uh, hij deed altijd, uh, iedereen had altijd de indruk van... dat hij als eerste Nederlandse... Nederlander, niet-adelijke Nederlander die in dat koninklijk huis introuwde... dat hij daar heel erg blij mee was. Dat, hij, dat hem zoiets was overkomen en dat hij... Um ja, zich uh, de hele dag zaten zat, uh, blij te zwaaien en zo. En, um, terwijl hij dat... Het bleek zo totaal anders te zijn. Toen zag je voor het eerst de keerzijde ja, van het Koningshuis. Ja. en dat vond ik zo interessant. Dat ik uh, ik heb toen tegen hem gezegd op een gegeven moment... dat ik eigenlijk een boek over hem wilde schrijven. En hij, hij stelde toen voor of ik een, of misschien iets voelde... voor een boek over zijn pianospel, of zoiets. En toen nodigde hij hem nu ook uit voor een concert. Nou, ik hou helemaal niet van die stijl eigenlijk. Dus, uh, uh, maar goed, ik vond het wel weer... Nou ja, ik, laat ik proberen niet uit te wijden. Maar um, ik heb uh, uh, toen aan hem voorgesteld op een gegeven moment... Ik, ik, nog ik zei, ik wil graag een boek over u schrijven. Over de eerste Nederlander die lid werd van Koninklijk Rijs En wat er allemaal toen gebeurde eigenlijk. En toen was hij daar helemaal niet voor. Dat, was, dat vond hij maar eng allemaal. Maar toen ik op een gegeven moment toen hij merkte dat ik het toch echt ging doen... toen dacht hij, nou, dan, dan wil ik wel eigenlijk liever dat je dan mensen spreekt... die me echt kennen, in plaats van wat hij altijd had meegemaakt. Mensen die hem helemaal niet kende, maar zei dat ze bij de klas hadden gezeten... en dan de meest uh, wilde verhalen vertellen. Toen is hij mee gaan werken eigenlijk, hè? Nou, in zekere, tot op zekere hoogte. Hij kon over zijn werk kon niet meepraten. Maar hij kon, over zijn, uh, hij kon, uh, hij kon niet meepraten over zijn privéleven. Maar dat, Omdat ik zulke... Eh, ik mocht gewoon, laten we zeggen... Zijn, zijn broer had in geen veertig jaar met de pers uh, gespraat. En dat had hij nu voor het eerst wel. En dan kom je natuurlijk wel achter een heleboel dingen... die er van binnen hebben gespeeld. Ja, en, en, en, en noem eens één ding dan wat toen toch voor op heeft zorgde... toen dat boek gepresenteerd werd. Uh, nou ja, eigenlijk het, het sterkste eigenlijk... is dat hij de eerste jaren zo uh, genegeerd is... door uh, de door ja, belangrijkste deel van het hof eigenlijk. Waaronder... Uh, ook uh, prinses Beatrix op dat moment. Uh, dat is natuurlijk allemaal heel lang geleden. Maar dat is wel... Uh dat was pijnlijke informatie dat dat naar buiten kwam. Ja, ja. Dat, dat, is natuurlijk, ja dat, dat lijkt mij niet leuk. Maar het was wel voor Pieter was het een enorme opluchting. Dat, uh, dat het eindelijk eens een keer ja. in de openbaarheid ja. kwam. Dat heeft hij ook later gezegd tegen je? Nou ja, hij heeft een voorwoord geschreven, uh, pas na vijf jaar eigenlijk, in een herdruk. Maar daaruit uh, blijkt wel dat hij het erg gewaardeerd heeft. Ja. Dat het boek is komen. Nou, er kwamen nog veel meer boeken, onder meer Wie ben ik dat ik uh, dit doen mag. Uh, dat ging, uh, daarin kwam onder meer de huwelijkscrisis tussen Beatrix en Klaus. Uh, uh, aan de orde, ja. uh, uh, daar werd het een en ander over gezegd, daar was niet iedereen even blij mee. Uh, leven aan het uh, Koninklijk Hof, dat was dan samen met Daniel Hooghiemstra. Yeah. Dat, yeah. Ja, dat was eigenlijk over, over een beetje de geschiedenis hè, van, ja. van het uh, Koningshuis. Nou, dat was eigenlijk ik... weer een beetje hetzelfde. Dat was ook weer van voor en na de achterschermen. Daar zijn Daniel en ik allebei gefascineerd door. Door dat, dat verhaal van uh, uh, wat er voor de schermen gebeurt en hoe, anders, hoe ongelooflijk anders dat is dan wat er achter de schermen gebeurt. Dat hebben we bij die, die hoofddame, vertelt het toch aan niemand, hebben we een haar verhalen uit te doen uit de 19e eeuw. Die had uh, een enorme hoeveelheid brieven aan de ouders geschreven. En die hebben we ontleed. En uh, daaruit kwam de, ja, het, eigenlijk hetzelfde naar voren als wat wij... zij als NRC-journalist um, achter de schermen bij het Koninklijk Huis had gezien. En ik via dat verhaal van Pieter. En dat heeft die hoofddame wat precies hetzelfde meegemaakt, maar dan een eeuwtje eerder. Dat zijn we gaan opschrijven. Dus, ja. Ja, maar, maar, maar het koningshuis zelf is niet echt blij met jullie, hè? of althans met jou niet. Want ze willen soms dat die dingen helemaal niet naar buiten komen. Nou ja, ik geloof dat inderdaad koningin Beatrix wil dat überhaupt niet. Die wil überhaupt niks van het privéleven eigenlijk naar buiten hebben. Dat Wat ik me ook goed kan voorstellen, maar wat eigenlijk ook weer een beetje... De, wat niet kan eigenlijk, want dat is nou juist het probleem van het koningschap. Dat het uh, dat privé en uh, openbaar door die functie die echt door de geboorte daar is... is het echt een soort... het is ook een privéfunctie. Dat is gewoon nou eenmaal zo. Ja. En Dat zijn historische figuren waarbij het privéleven... ook een rol speelt voor het functioneren. Heeft dat gevolgen gewoon. Maar goed, de kritiek hè, van de RVD ook op delen van jouw boek... of op, op de boeken uh, die er ook is geweest... doet dat je iets als die kritiek er komt? Want dan heb jij waarschijnlijk jaren aan zo'n boek gewerkt. Of maanden in ieder geval. Ja. En dan denk je dat je mooi materiaal hebt. En dan wordt dat weer onderuit geschoffeld door de, deze of gene. Nou ja, ik vond het uh, vooral... De eerste keer, um, dat was twee jaar geleden, met het boek van Daniela en mij. Um, uh, voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Over de drie eerste koningen van Nederland: um, Willem 1, Willem 2, II, Willem 3 dat, uh, uh, dat was uitgekomen. Daar heeft de koningin een week later gezegd via de RVD dat ze het uh, dat ze het een uh, veel te eenzijdig en uh, ja eenzijdige selectie vond van stukken uit haar koninklijk huisarchief en um, dat ze ja dat dat ze, dat vond ze te negatief en want, want, want was... jullie zeiden onder meer dat hij... Ik noem eens iets. Een, een was de, die, die dronk nogal veel was een vrouwversierder. Dat soort verhalen stonden erin ook. Hè? Nou, we zeiden eigenlijk niks. We, we, onze bedoeling was, en wat de opdracht was... was uh, uh, ooggetuigen bij elkaar bundelen. Maar goed, dat kon je er wel uit opmaken. Nou ja, ja. We, hebben, we hebben leuke stukken genomen. Maar die vonden we, dat waren niet per se daarom. Die waren ook soms heel geestig en heel leuk. over, Maar ook over begrafenissen en zo, bruiloften. Dus het was, dit is niet echt... Nee, Maar de koningin vond een eenzijdig beeld. Ik bedoel, doet die kritiek je dan iets... Op dat moment wel. We vroegen ons allebei kapot. Maar we waren ook, het voelde dus iets alsof, alsof Sinterklaas of God, God boos op je is. Het was echt... Wij geloofden het eerst ook niet. God boos op je is? Ja, nou ja, het is, is zo gek. Want je kunt namelijk helemaal niet terugpraten... En er werd, wordt een soort totaal onverwacht... Ik was heel ergens anders iemand aan het interviewen. En opeens beeld iemand van de telegraaf en zegt... de koningin is boos op jou en op Daniela. Wat is je, je reactie? En dan, dan geloof je dat eerst helemaal niet. En, het, is, en het, het effect is ook zo enorm. Je hebt namelijk vanaf het moment dat de koningin iets over jouw boek zegt... wordt er gewoon uh, drie dagen lang... heb je alleen maar camera's voor je neus en microfoons en zo. En we kwamen toen op een gegeven moment... in de geert, kwamen we binnen om erover te praten. En, uh, het daar het zei, programma. Ja, de radio uh, televisieprogramma over de media. En daar zei iemand toen we naar binnen liepen... die zei vlak voor naar binnen liepen... een cameraman, uh, de premier is nu ook boos op jullie. <laughs> en, uh, <laughs> dat is, dat is dan wel niet God, maar... Ja. Jezus dan misschien. <laughs> goed. Nou goed, Danielle, ik zou, of Dorien, sorry. Ik zou nog heel lang met je willen praten over het Koningshuis... maar het half uur van twee dingen zit er alweer op. Heel erg bedankt uh, voor je komst. En ja. uh, als u het gesprek uh, zou willen terugluisteren... dan kan dat. Ga dan naar onze website tweedingen.nl. Uh, en u kunt daar ook... Uh, Reacties achterlaten op dit gesprek. BNN Today, eh, vandaag natuurlijk de vrijdag editie. Willemijn Veenhoofd. Jazeker. Ook Beatrix, of niet? Ja, ook Beatrix. Ja, ja, ja. Uh, tenminste, de man die uh, voor veel ophef zorgde, namelijk Lucky TV-maker, Sander van der Paavert. die weet wel van ja. het filmpje van Beatrix op, op Papua-Nieuw-Guinea. Die is hier en die heeft daar zo zijn eigen ideeën over. En uh, die heeft ook heel wat heftige reacties gekregen. Nou, dat, en we hebben het over Johan van der Sloot, onder andere, en nog veel meer.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 Die gaat bovendien bekijken of de import van Bentleys, Lamborghinis en Rolls Royces kan worden overgenomen. De naam Hessing verdwijnt. Die na-auto-importeur werd dinsdag failliet verklaard. En kredietbeoordelaar Standard Poors verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk. Frankrijk had de hoogste status, triple E, wordt nu double E. Verwacht wordt dat Standard Poors van meer landen in de eurozone de kredietstatus verlaagt. Nederland zou gespaard blijven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 n 2 d sluiten we iedere vrijdagavond de week af. En dat doen we met spannende gasten, goede onderwerpen en hele fijne muziek. De koninklijke familie stond deze week de hele week in het middelpunt van de belangstelling. Die hoofddoek, of toch weer geen hoofddoek. en Mag je nou wel of geen grappen maken over tricks? En mag ze daar zelf nog iets over zeggen? Nou, verder hebben we het over Johan van der Sloot. Die heeft net gehoord natuurlijk dat hij 28 jaar de cel in moet. En het laatste nieuws hierover hoor je zo meteen van onze eigen Lucky Kink. En Joris die ging weer op zoek naar een pechvogel en deelde zijn geluksdubbeltje uit. En die geef ik dit keer aan een vrouw die na een cosmetische ingreep helemaal verminkt is geweest. En het is gelukkig redelijk allemaal goed gekomen. Maar ze zet zich nu in met een stichting om te voorkomen dat mensen die hetzelfde van plan zijn ook dit zou kunnen overkomen. Ja, zo meer daarover. Naast mij, dat is uh, bijzonder. Daar ben ik heel blij mee. Niemand minder dan Felix Murders. Goedenavond. Goedenavond. Die, Goedenavond. Uh, uh, hij met veel liefde de muziek voor vanavond heeft uitgezocht. Ik heb hem rot gezocht. Echt waar. <laughs> ja. 50.000 singles thuis en, en, en 300.000 LP's. En nog, nog wat CD's. En... en dan moet je met vier liedjes komen. En dan moet ik met vier liedjes komen. Ja. Dat is toch niet te doen? Dus dit zijn je vier lievelings. Nee, helemaal nee, niet. Nee, nee Dat is gaan. gewoon een momentopname. Nee. momentopname, maar wel, maar wel met zorgen uitgezocht. Zometeen ja. jouw ja, helemaal, eigen platen. Sorry, ja. Goed, en, en we horen jou natuurlijk ook hier gewoon het hele ja, anderhalf bedoeling. uur. Ja, dat is wel een beetje de bedoeling. Okay, je moet een beetje, je, met, met mijn, mijn hulpje. Hulp je? <laughs> nee. nee, Felix, je bent ja. gewoon... Natuurlijk niet, sowieso iedere dag te horen op de .fm. Ik, ik wou even kijken hoe je reageerde, maar uh, gewoon mijn presentator. dan mag ik het wel zeggen. Gaat wel goed? Het gaat prima, ja. Okay. En jou? Ja, heel ja. goed, ja. En, en wat je heel goed kan, is onze gasten aankondigen. Bijvoorbeeld de eerste, ja, komt zo meteen, maar eerst doen we altijd even de sport. Ja. Anders zit Robert de mededroom ja. maar zo een beetje bij te houden. Robert, goeie ja, dag. first. Goed, uh, Rhea Leendus heeft zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Londen. Trampoline ze, deed dit bij het laatste kwalificatietoernooi in de Engelse hoofdstad. Na twee oefeningen plaatste ze zich als achtste voor de finale en dat was voldoende voor een startbewijs. Later op de dag gaf ze haar deelname extra glans door in die finale als tweede te eindigen, dat is mooi. Het, werd, het worden voor Leendus haar tweede spelen. Acht jaar geleden werd ze in Athene in de finale achtste. En drie Nederlandse tennissers, maar liefst, staan op de drempel van het hoofdtoernooi van de Australian Open. Timo de Bakker, Igo Seisling en Jesse Houtakaloen zijn nog één winstpartij verwijderd van deelname aan het eerste Grand Slam van dit jaar. Bij de vrouwen wisten geen enkele Nederlandse zich te kwalificeren. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint maandag met in ieder geval Robin Haarzen, Arantje Rus en Michele Krijtjeck. Feyenoord kan zeker zes weken niet beschikken over Ricky Van Haren. De middenvelder raakte tijdens het trainingskamp in Marbella geblesseerd als een enkel. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat een enkelband is ingescheurd. Van Haren is alweer terug in Nederland waar hij aan zijn herstel gaat werken. Overigens zijn de besprekingen tussen Feyenoord en Ronald Koeman, de trainer, eh, hebben nog geen akkoord opgeleverd. Beide partijen willen graag met elkaar verder naar dit seizoen en zullen de besprekingen voortzetten als ze terug zijn in Nederland. Dat was het. Dankjewel, Robert. Inmiddels is hij een vaste gast in dit programma. En toch is het iedere keer weer een verrassing. Als hij komt, draagt hij een pruik, een bril of een snor. En herkennen we hem eigenlijk wel. Want alles wat hij doet, doet hij undercover. Vandaag is hij hier gewoon aan zichzelf. Journalist Alberto Stegeman. Alberto. goeiedag. Goed dat je er weer bent. Leuk om er weer te zijn. Dat had ik niet moeten zeggen, dat hoop ik. Nee, nee, dat had ik niet moeten zeggen. Dat gaat me nog heel lang nagedragen worden. Goed dat je er bent, Alberto. Leuk om Wederom, te ja. En uh, nou, Felix, de tweede gast. Deze week haalde hij zich de woede op de, op de hals van heel oranje min het Nederlands. En filmpjes die dagelijks in de wereld draait door te zien zijn, zijn wel vaker controversieel. Maar de naakte Beatrix die schoot bij sommige mensen in het verkeerde keelgat. Ik vond het over een hilarisch en heb hard moeten lachen om de maker van Lucky TV, Sandert van de Pavert. Hoi. Sander. Dag Sander. Goedenavond. Goedenavond. Eindelijk zit je hier. Eindelijk zit ik hier, ja. ja, ja. ja en een goed moment natuurlijk ook. Ja, Ve ja. Veel te bespreken. Ja, zeer zeker. Le leuke week voor jou, denk ik. Ja, het was een zeer vermakelijke week. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, wel vermakelijk, maar ook, ook moeilijk af en toe. Nou, het, het lastige is natuurlijk dat de, dat de telefoon uh, onophoudelijk uh, rinkelt. Maar uh, ja, het is toch wel mooi om te zien hoe zo'n uh, ja, vrij flauw filmpje tot zoveel ophef uh, leidt. Ja. Dat zijn zijn eigen woorden. Vrij flauw filmpje. Ja, ja. Je vond het niet eens een van je beste. Nou, kijk, weet je... Het, de koningin een blote tieten. Het is, is, is niet heel spannend natuurlijk. Nou, je ja. weet van tevoren wel een <laughs> beetje dat het, dat het uh, ellende gaat opleveren. Ja. Maar ja, god, dit is een beetje puur grapje. We gaan het er zo meteen uitgebreid ja. over hebben. Was dat ook jou, jou, echt jouw nieuws van de week? Of heb je nog meer uh, de, mm, nieuws? Nieuws van de week? Dat weet ik niet. Misschien uh, de, Amish, uh, de Amish people die geen, uh, geen gevaren driehoek achterop hun uh, karretjes wilden. Ja, he, nieuws. Weg, uh, reflector. Ja, geen ja, reflector. Ja. Ja. Heb je er iets mee gedaan in, bij lukking? Nee, nee, nee, nee, ik zag alleen, alleen zo'n car voorbij komen. Um, Alberto, wat was jouw nieuws van de week? Nou, ik zit er eigenlijk op dit moment even middenin, want daar waar we een paar jaar geleden uh, heel Nederland voor de embassy, uh, voor de televisie zaten kijken, omdat Barney daar uh, ging winnen, ja. hebben we nu al één iemand in de halve finale. Ach, en de okay. andere Nederlander, die speelt op dit moment ook in de kwartfinale en die dreigt te gaan winnen. Dus... Daar waar heel Nederland, ik geloof met miljoenen voor de tv zat en toen echt Barney Barney schild. Het, dit Gebeurt vindt dat al jij, is... dus het zat helemaal niet in een sportoverzicht. Niemand weet dit. En uh, <lacht> hij dreigt zo meteen uh, in een halve finale te staan. Twee Nederlanders in een halve finale. An An niemand weet dit nog. En dit, dit zeg je, ik zie een iets wat ironische blik in je best Nee, nee, ik vind dat wel. Ik ben ja. er wel ja. Kijk je wel. dat? Ja. ja, ik vond ja. dat vroeger prachtig, maar dan ben je dat de afgelopen jaren ben je dat een beetje kwijtgeraakt. Um, maar ik vind het erg leuk om te zien dat, uh, dat twee van die jonge gastjes... Wie, wie zijn dat? Want ik, wist, ik kende dit ook niet. Harms vreemd. is dat. Harms. Dat is de ene jongen. En die andere jongen die nu speelt, dat is Kist. En dat is die jongen die afgelopen week een beetje in het nieuws kwam... omdat hij geen Engels sprak. Oh ja. En toen werd gevraagd wat hij van de overwinning vond. En pff, nou ja, een tolk erbij had, ge, had gehad. Dat is natuurlijk niet echt mijn nieuws van de week. Mijn nieuws van de week is vooral daar waar de, de film uh, uh, Doodslag... dat gaat over hulpverleners die zeg maar... Uh, te maken krijgen met, met zinloos geweld. Met Theo Maas en Novo. Ik ben ja. ook al een paar jaar in die wereld actief... omdat uh, ik maak een programma waarin slachtoffers van zinloos geweld... hun eigen daders confronteren. Dus ik heb heel veel van die hulpverleners gesproken. En ik vind het mooi dat dit onderwerp uh, op de agenda is gezet. En, uh, maar je dus, hebt het nog niet gezien? Ik heb film. de film helaas nog niet gezien, maar dat, dat ga ik zeker doen komende week. Um, kennen jullie elkaar trouwens? Vroeg ik me net af. Sander en, en uh, Alberto? Nou ja, ik heb, ik, kijk, hij, ik wist dat hij hier zou komen. Dus ik heb even natuurlijk gezocht wat hij gedaan heeft. Maar jij hebt mij drie keer doodgemaakt, hè? Uh, ja, ja, volgens mij volgens mijn administratie heb ik je zelfs vier keer laten overvallen. Oh, vier keer? Ja. We, we, we hebben er maar één keer van. Van Lucky TV in de Wereldrijd Hoor. Dit is dynamiet. Explosieve. De bedoeling is om dat zo dicht mogelijk tegen het paleis aan te zetten. Als we naar binnen komen. Dit is uiteraard niet echt. Stoppen we. <laughs> <laughs> ja, en dan sta je daar in de fik. Ja. Gelukkig, uh, gillend <laughs> en brandend redt hij dan door het weiland. Maar je jij jij wist niet dat hij in, in de, de werelderij door wel filmpjes over jou had gemaakt? Ja, nou, ik wist wel uh, één of twee keer. Maar hmm. toen ging het zo. En blij, het waren er drie, dacht ik. Maar blijkbaar zelfs vier. Dat weet jij allemaal. Jij weet het echt. Je weet echt dat er vier keer een de spot met jou gedreven is. Nee, toch? dat weet ik, ik niet. Weet het niet maar dat weet jij wel. Nee, dat weet ik niet. Nee. Als journalist, undercover journalist, nee, moet je nee, jou weten. Nee, ik weet het drie. En die vierde weet ik niet. Hmm. Nee. Kijk, we, we hebben brandend. Uh, we hebben uh, de, de, ja, de, de explosie, de trein. Uh, die is de... ook heel leuk van de trein. Ken je die wel? Ja, die ken <laughs> ja. ik van de NS. Crash test. Die... Ja. Crash test en de F-16. Ja, de F-16 ja, ja. ken ik ook. Ja, goed. Ja. Ja. Oh, dan ga ik ja, de crash goed. test nog even. Ja. En is dat dan, zit je dan met een enige frictie naast elkaar? Of dat nee, ik ben helemaal gek. Ja, de... ja, ik heb er wel moeite ja. mee. Ja. ja, jij wel. Is jij wel. wel. Ja. Dat is een beetje lastig. Ja. Goed, goed dat jullie er beiden zijn, heren. En Felix trouwens, laten we die niet vergeten. En Luc, laten we die niet vergeten. Ja. Oh, Lu, jongens, Luc is trouwens jarig vandaag. Gefeliciteerd, Luc. Ah, ja, Dank je ja. wel. Ik vraag me wel af als Felix het hulpje is. Wat in één keer godsnaam ben. <laughs> jij bent, uh, ja, jij bent mijn. je mijn, ja. uh, <laughs> durf niet eens te denken. Zonder jou kan ik niet leven, Luc. Oh, ja, het. dat of, is ook zo Ja, al, Dat is het. Oh, ja. ja. Luc is jarig, alweer 29 worden. Ja. <laughs> uh, ik zeg dat uh, Felix meurders uit zijn. Uh, enorme platencollectie en eerste grote plaatjes. BNN Today, zet een punt achter de week. Nou, het leuke is, deze plaat heb ik helemaal niet. Die heb ik moeten laten uitzoeken en laten komen. dat is gelukt dankzij BNN. Ik zat week toevallig te kijken naar Oplossing Groeve, heet dat geloof ik, met Ali B. Het programma waar je dan invalt. Volle ik bleef toeren. hangen, moet ik zeggen, op volle toeren. Ja. Oh ja, oplossen groepen was heel wat anders natuurlijk. Ja, goed voor jou, uh, kijk, dat is mijn hulpje. En uh, Ali B die, die gaat dan op zoek naar die oude knakkers. En George Baker was dit keer aan de beurt. En dat ken ik natuurlijk uit een treuren. Una Paloma Blanca. Verschrikkelijk vaak heb ik dat moeten horen. Aankondigen ook. En, en toen hoorde ik in één keer een hele nieuwe versie van Dio. En toen dacht ik: hé, Dio! A ook? En ik laat die teugels lekker vieren Ik heb vleugels yeah. en ik wil vliegen Ongeregeld naar it. I can fly, fly away from here and by Laat bewegen, zie die vraag, Laat en streven in die ska Maar een beetje speed, mijn rap is brood Dus breek ik niet, al ben ik brood, breek ik niet Alles wat ik nu breek, dat is die ketting aan mijn benen ik Zie die blokken die me willen stoppen Maar ik neem ze mee naar de top Zeg de mensen, de beestjes los en je weet Beep Paloma Blanca. Meer heb ik niet te vertellen hierover. George Baker vroeger. Die heb jij onlangs nog gezien. Hè? Ik was bij een feestje bij BNN en het was een beetje treurig. Oh, ja. Waarom dan? Ja, omdat hij stond er voorover gebogen in zo'n lang zwarte jas die hij altijd aan heeft. Of volgens ja. mij al 40 jaar. En, en ja... Dus, Wat zong die ook weer? Uh, dit natuurlijk. Ja. En uh, Little Greenback, uiteraard. Tien, en iedereen stond een beetje, tien, een beetje gegeneerd naar de grond te kijken. Ja. En hij ook. En ik vermoed dat. Er was iets met hem. Baker, was... BNN. Nee, dat ja, nou ja, kan En daarna kwam Kooi Konings. Toen, ja, ging, toen, ging dak, toen ging dak Draf. <laughs> maar goed, het is vast een uh, goede man. Luc. Yes. Het eerste onderwerp van vandaag. Laten we sushi doorslikken. We beginnen met de Oranjes. Onze staatshoofd in nageslag was deze week flink in het nieuws. Baja en soorten deden een trip naar de Arabische wereld. Het feest begon in Abu Dhabi. Maar de shit meteen fan hitte. Ze ging namelijk gesluit om moskee in. Kijken of we hem gaan horen. Nee hè, we horen hem niet. Wie, die moskee? Ja, nou, die moskee ook niet. We zitten zoek naar een fragmentje. Vanwege die sluier? Hè? Ja, kijk. Oh nee. <lacht> nou, wat jammer. Ik lees gewoon even verder. Nou, uh, Roosentaal die ging erover praten. Die ging vertellen dat het allemaal niet zo erg was dat ze uh, gesluiten moskee ging. De PVV had daarover geklaagd. Want hoofddoek is onderdrukking van de vrouw, zeggen zij. Niet meer doen dus, is het verzoek. En toen ging ze door naar Oman. En wat denk je... Inderdaad, ze ging weer een moskee in. En dan denk je, nou luister nou eens een keertje, Beatrix. Nou, deze niet. Toen ging ze nog een keer van haar beroemde zuchtjes uh, laten horen. Omdat zij het er ook niet mee eens was. Ze vond het allemaal maar onzin. Beatrix dan, hè. Uh, En uh, ja, oh, ik hoor nu dat er een quoteje doet. Ik weet niet welke dat is. Beatrix vond het allemaal maar onzin dat zij uh, uh, niet gesluit, um, gesluit een moskee in mocht. Nou, toen was ze zeer beslist. Je zag het aan haar houding. Uh, de stem werd wat harder. En ze zei: uh, dat is echt onzin. En zo. toen deelde ze dus een van die beroemde zuchtjes uit. Dat was een logische hè? vraag, hè? Was u verrast door deze ophef? Nou, toen die vraag gesteld werd, slaakte de koningin echt een diepe zucht. En die zucht ging zo. <grijpte> <hierpte> <hierpte> en, en, en zei: Ja, daar nou word je tegenwoordig door, nog door verrast. Dat waren er. Ja, nou, heel Nederland in paniek natuurlijk, want de koningin die hoort niet voor zichzelf op te komen. Dat doet namelijk de premier. Een soort onderdrukte vrouw is er wat dat betreft. En Markie Rutte had er ook wel wat woorden over vandaag. De koningin doet geen uh, politieke uitspraken. Alle gedragingen en handelingen van het staatshoofd en ook van het kroonprinselijk paar in de context van hun functie, van hun, hun hoge ambt... doen zij altijd permanent onder beslag van de ministeriële verantwoordelijkheid. En uh, inhoudelijk uh, lijkt me ook de uitspraak volstrekt terecht. Want de stelling dat het hoofddoek uh, een symbool is van vrouwenonderdrukking... dat als algemene stelling is natuurlijk inderdaad onzin. Nou, een paar gesluierde fragmentjes binnen mij, maar uh, zit er eens een punt achter. Ja, dat was me, de real wel. En uh, Sander, die zag dat kennelijk op tv, Sander. Dat ze dat, dat, dat um, nou ja, dat, die, de ophef brak uit, daar kwam het op neer. Ja. En toen ja. dacht jij... Nou, ja, ik, ik, ik dacht twee dingen. Uh, ik, aan de ene kant um, um, de, de reactie van de PVV. Uh, je gaat toch niet uh, met zo'n symbool van onderdrukking uh, op je hoofd een uh, moskee binnen? Uh, aan de andere kant natuurlijk de reactie van de RVD daarop. Ja, maar dat is nou eenmaal uh, gebruikelijk. Je past je aan aan de tradities uh, van een uh, van land. Dat zijn eigenlijk allebei best wel bijzondere uh, uitgangspunten natuurlijk. Maar en toen had jij meteen dat filmpje. Ja. Nee, nee, ik, hm. ik, nou, ik weet eigenlijk niet of ik meteen het filmpje... Nou, ik vroeg me dus wel af, uh, na die reactie van de RVD... vroeg me af, nou, stel je nou eens een, een cultuur voor... Uh, waarin de tradities, wat, nou, wat, wat ja. kledingsvoorschriften wat extremer zijn. Bijvoorbeeld een, een stam in, een Papua-stam bijvoorbeeld. Even voor die paar mensen uh, die misschien toch niet hebben gevolgd. Jij hebt een filmpje gemaakt voor de wereldrijd door voor Lucky TV... zoals je de, elke dag doet. Even een fragmentje.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 Nou ja, oftewel, je zag Beatrix in de Naki en, uh, en uh, Willem-Alexander ook met een peniskoker. Ja, en, ja. En, en vervolgens barstte de bom en heel Twitter ontplofte en de kranten ontplofte... en de RVD was boos en weet ik veel. Het filmpje werd van YouTube gehaald en de Vara kwam met een reactie. En wat voor reacties kreeg jij allemaal binnen? Nou, ja, het, het, het, je, je vroeg me aan, voor de uitzending al, kan je wat van die reacties laten lezen? Ik, had, ik heb sinds maandag mijn, mijn mailbox niet geopend. Omdat na nou, mijn laatste Beatrix filmpje stroomden ook alle, alle hate mails binnen. Dus ik dacht, nou ja, dat, dat laat ik wel zitten. Maar het viel, het viel een beetje tegen, uh, de negatieve reacties. Ik had, ik had graag uh, hier een, een selectie uit honderden boze e-mails gemaakt. Maar het viel een beetje tegen. Dus, uh... Lees we wat voor, alsnog? Nou, wat ik wel aardig vond, bijvoorbeeld uh, deze blijkbaar denkt... van de paavert leuk of controversieel te zijn. <laughs> dat is die niet. Deze eigen geiler van het eerste uur is alleen bezig zichzelf te verheerlijken... door middel van het vernederen van anderen. Het beste filmpje zou zijn als Van de Pavert een revolver in zijn mond steekt... en zelf de trekker overhaalt. <laughs> Dat is pas televisie. Nou, dan ah, no. nou met, nou met die stembank. Wat vond jij, Felix? Ik, nog... ik zei dan, ik het al, uh, ik vond het een leuk filmpje. Ik bedoel, ja. het, het was precies uh, in de lijn de verwachtingen. Wat hij zegt, ja, die reactie, je moet je aanpassen daar... En dat vind ik trouwens wel normaal, hoor, dat je je aanpast aan, uh, aan de gewoonte en de cultuur van het volk. En, uh, nou, ik zou een paar niet in de ook wel lekker naakt gaan lopen. Ja, ja. Jij? ja misschien ook wel. Ja, ja. ja, ja. Alberto, wat vond jij ervan, het filmpje? Nou, ja, uh, Heel erg leuk, maar wat ik ook heel erg leuk vind is dat als jij uh, zelf naar dat filmpje uh, kijkt op tv... Mm -hmm. en nu luistert naar je filmpje, dan krijg je zelfs nog weer de slappe lach. Ja. Terwijl je precies weet wat er komt. <laughs> ja, nee, dat is waar. Ja ik, ja, ik weet ook niet precies wat het is. Dat klopt. Ik kan dat nooit zo goed onderdrukken. Maar dit, ja, ik zie die beelden Dat is goed dus teken. Ja. Dat je, dat je... En krijg je dat idee? Krijg je dat in één minuut? Split second? Daar is die. Dat idee? ja. Uh, ja, ik geloof het wel. Het kan soms wel 2,5 uur duren voordat die split second er is, maar dan, dan is hij er wel, ja. <lacht> ja. Maar je weet van tevoren, want je zei net, wat je, die heftige reacties die je eerder kreeg, dat ging om dat filmpje, waar, een filmpje dat je maakte dat Beatrix niet dood was, N ja, en niet, e ja, niet bijgezet werd. Geen aan een hersenbloeding was komen te overlijden. Ja. Ja, ja, ja, daar krijg je veel reacties op. Ja. Is het nou, is het een beetje dat je van tevoren weet, Koningshuis dus de bombarst barst? Nou, ja, in ieder geval de, de laatste keer wist ik dat wel. Ik bedoel, je kan er de klok op gelijk zetten... dat als je, als je de koningin erbij betrekt, dat er dan boze reacties komen. Wat ik deze keer wel verbazend vond... was dat het ook door de media zo breed opgepakt werd. En dat, die, en dat er zo'n discussie losbarst over satire. En dat vond ik wel verbazend. Nou, dan verschouden ze zich natuurlijk weer achter het fenomeen Twitter. Want er is veel getwitterd. Nou ja. Ja. Ja. En nou. dan is dat de eerste aanleiding om onder weer een bericht over ja. de krant te plaatsen. Ja. Maar de programmeleiding zelf, dus zeg maar de, de eindredacteur van de mm -hmm. Wereld Draait Door... ziet hij dat filmpje van tevoren en zegt hij... nou, het gaat misschien wel een beetje ver. Of zegt hij, nou, dit is geweldig, hier is we. Nou mee. ja, die voelt natuurlijk, uh, Djoeke, de Winia, de eindredacteur... die voelt natuurlijk ook van tevoren wel aan dat dat reacties gaat opleveren. Maar dat is uh, geen reden om, uh, om dat uh, te weren of zo. En hoe laat heb je de directeur van de Vara aan de lijn? Nee, nee, die heb ik, die heb ik niet gesproken. Nee, die heeft nee. niet gebeld. Nee, nee. Is, is er ooit wel eens iets van jou geweigerd door de Wereld Draait Door? Nou, uh, ja, je wilde natuurlijk een voorbeeld weten. Het schiet een, zo'n drie niet te binnen. Maar het is, het is incidenteel wel eens voorgekomen dat er iets van... Ja, dit is, dit, is, dit werkt... En waar ging, wat was de strekking daarvan? Ja, precies. Dat, dat het, het schiet me dus dat, even dat, niet te binnen. Dat het, dat het inhoudelijk uh, niet helemaal overkwam. Ja, uh, dat te grof te, op te, te, te gehoord, hard misschien. Te, maar toch maar ik, ik zal er even over nadenken. Misschien dat ze een voorbeeld nog te binnen schieten. Maar heb jij, heb jij bepaalde grenzen of kan alles? Nee, nou ja, er zijn wel grenzen van, van wat je op televisie laat zien natuurlijk. Uh, waar, waar zou je geen, geen geintjes over maken? Nou, dingen, dingen als, als persoonlijk leed of zo. Dat zijn, dat zijn geen, geen dingen waar ik grapjes over zou maken op televisie. Bomaanslagen uh, ja, nou ja, dat tsunamis. Is, dat gaat nog een, een stapje verder zelfs. Ja, en dat, dat soort dingen, ja... Maar, we, Rampen, uh, gebeurtenissen waar een heleboel doden bij zijn gevallen. Uh, verschrikkelijke dingen, lijken. Uh, dat, ja, dat is niet iets waar ik mee uh, een lucky filmpje in elkaar nee. knip. Nee. Maar Stegeman in de fik dat mag gewoon. Ja, Stegeman in de fik. Nee, in ik de vind de een naakte B overigens best een uh, grote hoor. <laughs> ja, het zag er niet best Maar ik ben uit, wel heel hè? nieuwsgierig naar dat filmpje waarvan de vara dus zegt dit gaat ons te ver. Nou, het is... Um... Uh, je, je moet je voorstellen, er wordt normaal gesproken vooral gediscussieerd. Hè? Over er zijn dingen waarvan, nou, er wordt hier op de redactie... je hebt een paar mensen laten zien, zeggen van ja, kan en wel, kan het niet. Uh, dingen waar, dus is zelden dat echt, ja, dit gaat echt te ver hoog uit. Ja, dit kunnen we niet laten zien. Nou, de laatste keer, ik herinner me nu een, uh, iets wat, wat, wat wel te ver ging. Dat was, uh, Ik had een ha Halloween-filmpje gemaakt, laatste Halloween... Toen had ik een, een, een, een nieuwslezeres van, van RTL Nieuws. Haar naam schiet me even niet te binnen. Tje, uh, licht, getinte, licht getinte huiskleur, gewoon normaal postuur. Ik weet het even niet. Ze allemaal. Ja, ja, ja. ze is een beetje gesteld. God weet ze nou. Suzanne Bosman. Kijk, zou, zou kunnen. Bosman. Ja, Bosman. Suzanne Bosman. Bos, weet je niet Boswinkel? <laughs> Ja, dat is Sanne Boswinkel. Sanne Boswinkel zou goed kunnen. Dit is niet relevant. Die liet ik een item inleiden en halverwege de zin verandert ze in een demon. En begint. Maar gewoon in een milliseconde is gewoon zo'n klassieke screamer. Wat je op internet ook veel tegenkomt: dat je naar gewoon een willekeurig filmpje zit te kijken en dat je gewoon de kleren schrikt. En die mocht niet. Nou, nee, daar werd wel gezegd van, ja, mensen gaan zich hier zo het lazeres van schrikken. Daar krijgen we zo'n hoer mee, dat kunnen we beter niet uitzenden. Wat een rare keuze, want het is verder helemaal niet moreel of zo. Ge... Nee, maar in dit geval, ja, ik denk dat het toch... ja Ik dat kan me ook eng. voorstellen, ik heb het aan veel mensen laten zien. Ik heb het ook op internet, mensen schrokken zich ook wel echt het laatste rust ervan. Ja, even een voorbeeld van... Want je zou denken, mensen denken over het algemeen... Hè, die snappen wel Lucky TV, dieren uh -huh. We hadden hier laatst Gerdy verbeterd in de uitzending. Ja. En um, toen hadden we het over dit Lucky TV-filmpje. Oh. <laughs> Wij wonen in een mooi en sterk land. Maar... We zijn ook onzeker geworden. Bestaat mijn baan straks nog? Sorry. Ik denk het niet, Job. Die was fantastisch. Ja. Ja. En Gerdy Verbeet zei... nou, er komen mensen naar mij toe en die zeggen... ja, potverdorie, hoezo grijp jij niet in als dit gebeurt in de ja, Kamer? Dat kan ja. toch niet, mevrouw Verbeet? Dat, ja, dat heb ik ook gezien bij De Wereld Draait Door, maar... Ik, ja, daarvan dacht ik echt, ik geloof dat niet. Ja. Dus dat maar, zal echt een dat, enkele keer gebeurd precies, zijn. Maar, het zijn er tien misschien die dat... Nou, Maar ik nou, geloof zijn er wel niet, veel dan. Ik ja, het, maar, het team zijn al. Ik ja, kan ja. me niet voorstellen dat er heel veel mensen ja, zijn die ja, tegen Gelli Verbeet zeggen ja. dat dat echt zo was. Ja, wel? ja dat gebeurt wel. Ja, natuurlijk wel. Maar als je het hebt over. Deze week was het natuurlijk nog meer opheffen. Over Beatrix, die film uh, Beatrix Oranje onder vuur. Uh, die heb jij ook gezien, geloof ik, Alberto. Ja. En dat. Vooral dat fragment zat ook in de Wereldraad door. In van Muiswinkel, die zei. Dat kan niet dat ze zo rouwt over Klaus. En dat ze dan er, er. pruikje afzet. Ja, ik heb daar wel. Kijk, wat, wat ik hiervan vind. Is dat dat het heel duidelijk is. Lucky TV is een grap. Dat weet iedereen. De mensen die de Wereldraad doorkijken. Die zien dat over het algemeen iedere dag. Dus die weten dat er wordt een grapje gemaakt. Maar met die dramaserie weet je niet wat echt is en wat niet echt is. En op het moment dat nou ja, uh, Lubbers uh, Beatrix marseert... en er wordt een beetje gedaan alsof zij een relatie hebben gehad... dan vind ik eigenlijk niet dat je uh, dat op dat moment op televisie kunt laten zien. Omdat je als kijker niet weet of dat echt of niet echt is. En maar het de, is drama. Ja, maar ja, ja, de regisseur... Zo dus hoeft ja, het dat, niet echt te zijn. Nou, nee, maar, maar wat ze doen is suggereren dat het wel echt is. Ook in de media. Ze zeggen, ja, 80% van wat je daar ziet, is echt gebeurd. En dat wij dit uh, laten doen door Lummers, dat komt. Omdat, nou ja, op basis van bronnen uh, rondom het Koningshuis, oftewel suggereert gewoon het is, het, is, het, is, het is geen documentaire. Ik bedoel, er zitten acteurs in, dat zie je overduidelijk. Dan kan je toch bedenken dat het nep is. En maar maak dan echt iets wat niets met de werkelijkheid te maken heeft. Maar als je er zo dicht tegenaan schuurt... en eigenlijk daar ook nog iets mee wil zeggen... namelijk, het zou wel eens zo kunnen zijn dat... Dat vind je, moet je dan, Ja, daar moet je dan ver van blijven. Dan moet je echt een willekeurig ander iemand dat laten masseren. En niet Lubbers. Dus, dus, ik heb het niet gezien, maar is het een spannende serie ook? Of, ik, vond een een mooie voor, serie. ik vond het wel een goede serie. Ja. Ja. En, wat, en wat, dat iedereen zo, zo viel over het feit dat je Beatrix zo ziet huilen over de dood van Klaus. Uh, en ik, ik vind vooral dat er heel veel uit blijkt dat ze gek op hem was. Liefdevolle alleen maar ja, dan ja, dan dan je Maar je weet natuurlijk. dus ook niet of dat echt waar is. En dat vind ik zo jammer aan dit nee, drama. Het gaat om, om het pruikje. Ja, het is een pruikje. Pruikje, ja dat is maar een... dat is helemaal niet zo dramatisch. Want eronder heeft ze bijna hetzelfde soort haak. Het is niet alsof ze kaal is of zo. Dus dat, dat viel allemaal wel mee. Maar, maar voordat we, we trouwens uh, verder gaan, mag ik heel eentje zeggen dat ook oh. de tweede Nederlander in de halve finale van de Embassy is. Uh, ik ik ga horen of het nu in het nieuws zit van 9 uur. Zometeen meer BNN Today met Felix Murders, Albertus Tegenman en Sander van de Pavert. Oh nou nee, Felix gaat weg, die moet iets doen. Maar eerst het nieuws van 9 uur met Rachid Finch. Tot zo